Volgens critici probeert zijn advocaat de sympathie van het volk terug te winnen... door valse berichten te verspreiden over zijn gezondheid. In Groot-Brittannië hebben studenten van de TU Delft... met hun elektrische auto een race gewonnen op het circuit van Silverstone. Aan de wedstrijd deden 126 teams mee van over de hele wereld. Op bijna alle raceonderdelen was de auto uit Delft het snelst. De studenten ontwierpen en bouwden de racewagen in één jaar tijd. Volgende maand is er nog een wedstrijd in Duitsland. Oudhoofdredacteur Rebecca Brooks van News of the World is op borgtocht vrijgelaten. Ze zat vast sinds gistermiddag in verband met het afluisterschandaal in de Britse pers. Brooks is verhoord over het omkopen van politiemensen en het onderscheppen van voicemails. In oktober moet ze zich opnieuw melden bij de politie. Brooks, die hoofdredacteur was van News of the World ten tijde van de afluisterpraktijken... heeft tot dusver ontkend dat ze daarvan op de hoogte was. Wel heeft ze ontslag genomen als uitgever bij het concern van Rupert Murdoch. Gisteren stapte ook het hoofd van de Londense politie op... omdat hij in verband is gebracht met het afluisterschandaal. Het weer, wisselend bewolkt en vooral in de kustprovincies kans op een bui... het is zo'n 11 graden...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 Die arme meneer Cox. Prettig onderkoeld, vertolkt door Luc Lutz. U weet het, hij is valselijk verdacht van moord. En nou, hoe gaat hij zich daaruit redden? Met veel dank aan de AVRO he, die deze series uh, maakte en uitzond eind jaren 60. Hier is deel 7. Ja.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 Neemt u me niet kwalijk, inspecteur. Oh, dag, Mr. Cox. Dag, brigadier. Wat is het, collins? Een telexbericht, inspecteur. Mag ik het voorlezen? Ga je gang. De abusievelijk als Gregory Gilmore geïdentificeerde voetganger... die dodelijk gewond raakte bij een verkeersongeval in Windsor... heet in werkelijkheid Henry Smith en was van beroep chemicus. Zijn laatste dienstbetrekking was te Parijs... in de kunststoffenfabriek Lefebvre, afdeling Dr. Toblet. De professor. Ik had dus toch gelijk. Die man is niet toevallig aangereden. Er bestaat een verband met die andere gevallen. Ook dit was moord... Kallen maar, Wij weten dat de man eerst borrels van hen te drinken heeft gekregen... en daarna een zwijm gevallen is. Net als mij toen is overkomen, nadat de professor mij een whisky had gegeven. Je bedoelt dat ze hem eerst verdoofd hebben en daarna overreden? Ja. De moordenaar moet grote haast gehad hebben. Anders had hij hem wel op een veel minder riskante... maar ook veel langzamere manier van kant gemaakt... Door middel van dat vergif met vertraagde werking... die pas na een één of twee dagen optreedt. Hmm. Met als diagnose, recht In ieder geval werken die lui met verdovende middelen. Geen wonder ook, het zijn chemici. De professor is chemicus, maar die heeft geen enkel motief. Hij is medeplichtig. Gehuurd als deskundige, of zoiets. Kalm aan, koks, kalm aan. Wij moeten proberen de dingen in hun verband te zien. Het eerste sterfgeval van plaats in Parijs... Een wetenschappelijk assistent van dokter Toblet op de kunststoffabriek van de oude Michel Lefevre. Toen al probeerde Lefevre contact met mij op te nemen. Hij en zijn dochter Geneviève. Dat was negen maanden geleden. Tja, yeah. yeah, dat klopt natuurlijk wel. Ongeveer terzelfde tijd, of in ieder geval kort erop... smokkelde Lefevre, Dr. Tobler, Engeland binnen onder een valse naam. Hij noemt zich nu professor Talbert. Hij woont een heel eind buiten Londen in de villa van Gregory Gilmore. De aanstaande echtgenoot van Geneviève. Dat vertel je me nou... Genevieve is toch getrouwd? Nog wel, ja. Maar zij wil van Edmund Gatewell scheiden... om met Gilmer te kunnen trouwen. Hoe weet je dat? Dat heeft ze me zelf verteld. Goede granade, Cox. Dat zou een dringend en doorslaggevend motief kunnen zijn. Mm -hmm. Als door de hand van een goedgunstige lotsbeschikking... zijn alle mensen gestorven die op de een of andere manier... aanspraak op de erfenissen van de vijver of Gatewell zouden kunnen maken. De miljoenen liggen voor het grijpen... Het is alleen nog maar de vraag wie die grijpstuivels pakt. Ik geloof dat ik daarvoor maar eens met die schoenen Geneviève moet gaan babbelen. Collins, bel erop en zeg dat ik hem wil spreken. Hebt u nieuws over mijn man, inspecteur? Nee, helaas niet, Mrs. Gatewell. Hij is en blijft spoorloos verdwenen. Hij is weliswaar gisteren nog in Londen gesignaleerd, maar meer weten we ook niet. Dat, dat begrijp ik niet... Waarom heeft u me dan hier laten te komen? Mevrouw, leeft u in onmin met uw man? Onmin? Hoe, hoe bedoelt u? Precies zoals ik het zeg. Nee, nee, helemaal niet. U had dus een gelukkig huwelijk? Ja. Mrs. Gatewell, uw man is verdwenen. Hij is waarschijnlijk ontvoerd. In uw directe omgeving zijn vier personen onverwachts gestorven. Waaronder uw vader. Ik ben niet bij machte deze vervallen op te helderen... wanneer u mij niet de volle waarheid vertelt. Ik vraag u dus nogmaals, was u huwelijk gelukkig? Nee, we waren niet gelukkig samen. Ik ben van plan om echtscheiding aan te vragen. Is daar een speciale aanleiding voor? Een andere man? Of waren er bepaalde spanningen tussen u en uw man? Wist u dat uw man een buitenechtelijk kind had? Dat is niet de reden. Maar wist u dat wel? Ja. We hebben er nooit samen over gesproken. Maar ik wist het wel. Juist. Dat meisje in kwestie heette Gunny. U hebt haar als hulp in de huishouding in dienst genomen. Wiens idee was dat? Het mijne. Zij is overleden tijdens een party bij u thuis. Aan een hartverlamming. Was het inderdaad een hartverlamming? Dat, dat neem ik aan... Wist u dat Tom Weatherford, die landloper, Gunny's stiefvader was? Ja. En u was ook niet onkundig van de nauwe betrekkingen die er bestonden tussen Gunny en een zekere jongeman? Ik zal het in bedoelt bedoelen. Een jongeman die met Gunny wilde trouwen, een gezin stichten, kinderen krijgen. Kinderen die eventueel aanspraak op de erfenis van Edmund Gatewell zouden kunnen maken. Edmund laat geen enkele erfenis na. Oh nee. Althans, vrijwel niets. En dat vermogen dan, die fabrieken in Frankrijk, de dochterondernemer hier in Engeland, die al met de naam Gate wel dragen. Allemaal mijn eigendom. Oh ja. Maar dat is toch niet altijd zo geweest, madame? Er is toch ook een tijd geweest dat uw man althans een deel daarvan bezat? Dat was lang voor ons huwelijk. Maar toen heeft hij schulden gemaakt en als zijn eigendom zijn onze firm overgenomen. Aha, zet dat zo. En er leek geen enkele erfgenaam aan te bestaan tot die Gunny kwam optuiken. Een hoogst onwelkomen persoon. Ik weet niet waarop u zin speelt, inspecteur. Ik ben niet van plan om mijn vermogenspositie tegenover u uit de doeken te doen. Overigens ben ik pas na de dood van mijn vader erfgenaam van een totale vermogen geworden. Misschien dat u daar iets aan heeft... Inderdaad, daar heb ik een heleboel aan. Uw vader had oorspronkelijk de helft van de aandelen aan Gunny willen vermaken. Zij moest de familietraditie voortzetten, zoals hij het uitdrukte. Maar door het eerder overlijden van Gunny erfde u het hele aandelenpakket. Vader heeft nooit met mij over zijn testament gesproken. Oh nee? Komt het u zelf niet merkwaardig voor... dat alle mensen die direct of indirect in het bezit... van een deel van uw huidige vermogen konden komen, zijn gestorven? Allemaal natuurlijke dood. U weet net zo goed als ik dat ze allemaal vermoord zijn. Ach, kom nu. Daarom is iemand, die stiefvader van Gunny, die, die die bedelaar willen vermoorden. Eerlijk gezegd had ik gehoopt het antwoord op die vraag uit uw mond te vernemen. Maar dat neemt niet weg dat ik het u ook wel kan vertellen... Weatherford heeft Gunny in de tijd geadopteerd. Ja, dat weet ik. Dat wil zeggen dat hij daardoor haar erfgenaam was geworden. In ieder geval tot het moment van haar eventuele huwelijk... en wanneer zij zelf kinderen had gekregen. Ja? Dat, dat, dat wist ik niet. Ik dacht altijd dat de dood van Weatherford verslagen zinloos was. Even zinloos als de moord op Gregory Gilmore zou zijn, bedoelt u? Ja, waarom zou hij... Tja. Waarom? Eigenlijk dom van mij om dat te vragen. Heeft u een verhouding met hem? Ja. Oh, dat is een duidelijker antwoord dan ik hoopte te krijgen. En wat is er precies tussen u en die andere aanbidder van u? Paul Cox bedoel ik. Niets, inspecteur. Totaal niets. Knap of al meestal tal van aanbidders. Ik zou me kunnen voorstellen dat het niet makkelijk was om een keus te maken. Hoe heet uw aanbidder ook weer? Die toen zo onverwachts in Parijs gestorven is. Huh, u bedoelt die Bravelay. Die Bravelay, precies. Dat was een oestervergiftiging, nietwaar? Ja, helaas. Dank u. Daarmee heeft u voor de eerste maal toegegeven... dat u monsieur Laet heel goed gekend hebt. Hetgene tot dusver zo dapper verzwegen heeft. Waarom eigenlijk? Hij, nou ja, mijn man had liever dat ik er niet over sprak. Niet waar. Niemand sprak graag voor die brave Laet. Uw vader niet, uw man niet, Mr. Wilmer ook niet. Waarom niet, Mrs. Gatewell? Waarom maakt u zo'n mysterie van de oestervergiftiging van monsieur Laën? Dat weet ik niet. Zou de reden waarvan kunnen zijn dat het helemaal geen oestervergiftiging was? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Laën en dokter Toblet werkten samen op de kunststoffabriek van uw vader. Waar werkten ze aan? Ze, ze deden experimenten. Ze ontwikkelden... Nou, zeg het maar. Ze ontwikkelden een nieuw geneesmiddel, geloof ik. En? Vertelt u verder, mrs. Gatewell. Wat is er gebeurd met dat nieuwe geneesmiddel? Dr. Toblet heeft u dus een medewerker laten innemen, is het niet? Bewijs van experiment. Waar of niet? En daar is Leaie toen aan gestorven. Ik weet het niet. U liegt. u weet het heel goed. U hebt het van begin af aan geweten, net als u allemaal. Maar u was bang voor een schandaal, voor een rechtelijke gerechtelijke vervolging. Daarom hebt u geprobeerd om de zaak in het doofpot te stoppen. En dat is ook de reden waarom u zich tot Cox hebt gewend. Die moest u uit de penari helpen, omdat u dacht dat hij ervaring in zulke dingen had. Maar hij is er niet ingetrapt. Ja. Lea is inderdaad in dat middel gestorven. 24 uur nadat hij het had ingenomen. Dank u. Dat wilde ik van u horen. Tja. En toen dreigde er een schandaal. Maar dat hebt u weten te voorkomen... zelfs zonder hulp van Cox. De verre wekte verder geen opzien. Uw vader haalde dokter Tobler naar Engeland. Maar toen er hier ook doden begonnen te vallen... herinnerde u zich Cox weer. Dat wilde vader... Nu heb ik er spijt van dat we hem toen hebben uitgenodigd. Ja, want het begint lastig te worden, hè? Hij is degene die uw bloknoot gevonden heeft. met uw oefeningen en het vervalsen van handschriften. Mijn... Ja, u heeft me goed verstaan. Uw oefeningen en het vervalsen van handschriften. Was dat ook uw idee? Nee. Maar u weet dus wel waar ik het over heb. Misschien mag ik uw geheugen weer eens wat opfrissen. Er zijn een aantal brieven vervalsd. die Paul Cox op het juiste ogenblik in handen zijn gespeeld. Die waren bedoeld om hem verdacht te maken in de ogen van Scotland Yard. Was dat uw idee, ja of nee? Laat u me toch met rust, daar heb ik niets mee te maken. Die blokdood was niet van mij. Oh nee, van wie dan wel? Die heeft Crackery gevonden. Oh ja? En heeft u hem toen aan u een bewaring gegeven? Nee, hij heeft hem niet gegeven. Oh nee. Ik heb het hem ontstolen. Dit verhoor duurde uren en uren. En de schone Geneviève verloor nog verscheidene malen haar zelfbeheersing. Ten slotte leek het inspecteur Kater verstandiger om haar nog maar niet uit het oog te verliezen. Het hoeft natuurlijk geen betoog dat ze daar niet zo enthousiast over was. Maar ja, ze wist natuurlijk nog niet dat haar ontstemming maar korte tijd zou behoeven te duren. Hallo? Met hè? Goedenavond, Cox. Goedenavond, inspecteur. Ik wil je alleen maar even vertellen dat onze grafologische deskundigen onomstotelijk hebben vastgesteld dat Geneviève wel in geen geval die handschriften vervals kan hebben. En dient ten gevolge hebt u haar weer op haar charmante kleine, doch vrije voeten gelaten. Ja, wat kon ik anders doen? We beschikken over geen enkel bewijs tegen haar. Maar wanneer Geneviève het niet gedaan had, klopte ook het motief niet meer. Of toch? Wie kon er nog meer belang bij hebben om al die lieden geluidloos... en zonder risico uit de registers van de burgerlijke stand te doen verdwijnen? Wat hadden ze gemeen dat ze allemaal moesten verdwijnen? Wat wilde de moordenaar bereiken? Alleen maar het bezit van de Lefevre-Miljoenen? Nee, meer. Het bezit van de Lefevre-Miljoenen en Geneviève. Gregory Gilmore bedoel je? Natuurlijk, Ritchie. Greg Gilmore die met de professor in een en dezelfde villa woonde. Wat zei hij tegen Gunny een paar minuten voor haar dood? Dat ze haar mond moest houden. Want met haar zogenaamde bewijzen zou ze toch niks kunnen beginnen. Zij was hem op het spoor, die kleine Gunny... Daarom moest ze verdwijnen. Hebben de heren nog iets nodig? Ik wou graag naar bed. Natuurlijk, Mrs. Janders. Ja, als u alleen de asbakjes nog even wilt leeggooien. Ja, zeker. dat doe ik, mister Cox. En Jonathan Burns? Die was natuurlijk ook op de hoogte. Hij wilde er met mij over spreken. Hij heeft hier een hele nacht op me zitten wachten. Niet waar, mevrouw Ja, zeker. ik herinner het. Het was de dag van gisteren. Die jonge man die het voorgevoel had dat hij doodging... En die telkens weer over uw paraplu begon. Idioot gewoon. Over jouw paraplu? Wat had dat te betekenen? Wat wou je daarmee? Niks, zij vond hem alleen maar mooi. Ziezo, alles is in orde. Goeienacht, heren. Goeienacht, meester Shannon. Laat rustig In ieder geval had Burns een zekere verdenking opgevat. En dat wist de moordenaar. Net zo goed als hij wist dat Burns daar met mij over wilde spreken. Hoe kom je daarbij? Weet jij niet meer. Burns is aan een hartverlamming gestorven. Een gevolg van dat vergif natuurlijk. Toch had hij ernstig schedelletsel. Omdat de moordenaar hem daarna nog de schedel heeft ingeslagen. Omdat hij er niet zeker van was dat hij werkelijk dood was. En hij niet het risico kon lopen dat Burns mij toch nog iets zou vertellen. Ik was immers al onderweg naar hem. Maar toen leefde Burns nog. Hij heeft nog om hulp geroepen en om een dokter gevraagd. Nee, nee, dat was Burns niet. Het was zijn moordenaar die zijn stem nabootste. En terwijl ik naar beneden ging om hulp te halen sleepte hij het flat uit, naar de zolder of in het trappenhuis, weet ik het... om het pas weer terug te slepen toen ik eenmaal goed en wel verdwenen was. Hm. Geraffineerd. Maar wel riskant. Precies zo riskant als die geschiedenis met Edmund Gatewell. Ook die had een zekere verdenking opgevat en wilde met mij daarover praten. Hij werd echter ontvoerd. Ontvoerd, maar niet vermoord. Logisch. Eerst moest de oude sterven... zodat Genevieve het hele vermogen zou erven. Inderdaad. Cox... Wat is het enige wat de moordenaar nog te doen staat... voordat de weg naar Geneviève voor hem open ligt? de Gate wel vermoorden. Kom, Richie. Er is werk aan de winkel. Wat ben je van plan? Nog één laatste pogingwagen. Wij gaan nog één keertje naar de villa van Gilmour. Nu, in het holst van de nacht. Wanneer wou jij dan? Ik geloof nooit dat het enig resultaat zal hebben, Cox. Die knaap is al lang verdwenen. Mogelijk. Maar misschien kunnen wij een blik in zijn bureaulade werpen... en ons daardoor een beeld vormen van zijn harmonische ideeënwereld. Aha. De voordeur staat open. geloof ik. Je zenuwen. Koks. Hm? De deur naar Gilmore's verdieping. Er valt licht door de kieren. Er moet daar dus iemand zijn. Oké. Okay. Voorzichtig, Koks. Zacht en voorzichtig. Ja, ja. Hij zal heus niet meteen beginnen te schieten. Zodra ik die deur openmaak. Die Ruist maar, Richie. Ik raak toch niks. Hé, hey. het is opeens donker. Wie heeft dat licht uitgedaan? Een zakladaar, een vrug. Hé, hey, die stem komt me bekend voor. Kom te voorschijn. Handen op. Hoi. Kom, kom. Is dat nou een toon voor goede vrienden onder elkaar, brigadier? Mr. Cox. Ik wist helemaal niet dat u hier ook weer op een cocktailparty was uitgenodigd. Dat is te verheugd, dan bent u natuurlijk mij te zien, hè, inspecteur? Wat had dat anders net te betekenen? Waren dat saluutschoten, ter onze eer. Jullie zijn anders begonnen met schieten. Spijt me te moeten zeggen, maar dat was helaas niet het geval. Je denkt toch zeker niet dat wij het louter nervositeit beginnen te knallen? Er is eerst op ons geschoten, inspecteur. Op ons, dacht ik. Nou, hoe zit het? Hebben jullie geschoten, ja of nee? Natuurlijk hebben wij geschoten, maar niet als eerste. Net als in het nabije oosten. Alle partijen geven elkaar de schuld. Er moet nog iemand anders hier geweest zijn. Vooruit, Collins, laat het hele huis doorzoeken, vlug. Jawel, inspecteur. Dat is niet meer nodig. Kijk u maar, de balkondeur is dan open. Collins! Inspecteur! Laat de tuin doorzoeken. Ja, dat is Hij is langs het balkon naar beneden geklommen. Ah, Mr. Gilmore geeft er dus de voorkeur aan om te schieten en dan snel te verdwijnen. Ah, het begint dus eindelijk ook tot uw ambtelijke denkmachine door te dringen... dat het Gilmore is die wij te pakken moeten zien te krijgen. Wanneer ik inderdaad ambtelijk was, zat jij al een week in hechtenis, Crocs. Ja, vanwege die idiote brieven, ik weet het. Niet zozeer vanwege die brieven dan wel vanwege het nog steeds niet opgeloste raadsel... waarom er na de verdwijnen van Edmund Gatewell... een paraplu van jou op de plaats des onheils aangetroffen is. Misschien wilt u zo vriendelijk zijn om u te herinneren... dat het ook voor mij een plaats des onheils was. Ik ben er namelijk neergeslagen. Dat wil op zichzelf nog niks zeggen, Mr. Cox. Een ander feit was namelijk dat het bloed op uw paraplu... niet van u afkomstig bleek te zijn. Mijn paraplu... Inspecteur, mijn paraplu. Ik weet het, Mr. Cox. Een paraplu met een knop van een gaat. het een leeuwenkop. Het erfstuk van die lieve tante Bertha. Zouden de heren misschien zo vriendelijk willen zijn... om een geestige conversatie te beëindigen en een staar heen te kijken? Waarom? Wat is dat dan voor bijzonders te zien? Mijn paraplu. Daar staat mijn paraplu, mijn erfstuk. Nou en? Die heb je daar zelf neergezet. Mag ik u er misschien op attent maken dat ik geen paraplu bij me had... Wat wil jij daarmee zeggen? Dat ik geen paraplu bij me had, verdraait nog toe. En toch staat hij hier, hier in de villa van Gilmore. Ik geloof dat de zaak heel eenvoudig is. Gregory Gilmore is gisteren bij je thuis geweest onder het voerwensel dat hij je kwam halen om mee te gaan naar het ziekbed van Lefebvre... Bij die gelegenheid moet hij je paraplu meegepikt hebben. Ja. En nu wil jij beweren dat je niet eens gemerkt hebt dat het erfstuk verdwenen was? Dat heb ik inderdaad niet gemerkt. Maar waarom deed hij al die moeite voor zo'n antieke paraplu? Zou ik misschien iets mogen opmerken? Ga je gang, collers. Mijn grootvader had net zo'n paraplu. Daar borg hij zijn identiteitspapieren altijd in op. Zijn identiteitspapieren? Nou, om ze niet in zijn binnenzak te hoeven dragen. Daar bolde ze Colbert te veel van op, vond hij. Mijn grootvader was reuze precies op zijn kleding. Onder de knop zit een palletje. Inderdaad. Maar er is geen beweging in te krijgen. Omdat het zo vergrendeld is. U moet eerst de paraplu open doen. Ik vind het een fantastisch verhaal. En nu de knop voorzichtig ronddraaien. Ziet u wel? Nu kan hij los. En daar heeft tante Bertha me nou nooit iets van verteld. Die knop kan eraf. En het hol. Er zit een stuk papier in. Ja, voorzichtig, inspecteur. Niet scheuren. Ja, wat zijn dat koks? Ziet u dat niet? Chemische formules. Een hele bladzijde met chemische formules. De ontbrekende bladzijde uit het schrift van Jonathan Burns. Wat wilt u daar nou mee zeggen met dat... Mr. Cox, ik heb u zojuist aangetroffen in de woning van een man... die we kwamen arresteren met een schietklaar pistool. Niet alleen dat er op ons geschoten is. Nee, we vinden hier ook nog uw paraplu. Uw paraplu in de knop waarvan ze de formules blijken te bevinden... volgens welke vermoedelijke vergif is vervaardigd... waarmee minstens vier mensen om het leven zijn gebracht. Hoe wil je dat tegenover de rechter van de instructie verklaren, mijn beste cox Zelfs wanneer ik de bovenmenselijke goedheid zou kunnen opbrengen om jou te geloven? Ik voel het al. Ik ben op de grootmoedigheid van de werkelijke moordenaar aangewezen. Het was werkelijk een mooie geschiedenis. De inspecteur nam een paraplu natuurlijk weer als bewijsstuk mee. Als hij tante Bertha in der tijd had gekend... dan had hij dat wel mooi uit zijn hoofd gelaten. Zijn mensen vonden weliswaar twee kogels uit hun 9mm pistolen... in het plafond van de kamer. Nadat Kater overigens eerst met trouwe 635 blaffertje... met zo'n minachtende blik bekeken had... dat alle olie in het mechaniek moet zijn gestold. Ten slotte moest hij toegeven dat er nog een derde schutter moest zijn geweest... en dat het eerste schot dus niet door mij, nog door hem... of een van Scotland Yard Olstaas was afgevuurd. Het blaadje met de scheikundige formules verhuisde naar het Toxicologisch Instituut... waar het grote opschudding veroorzaakte. Al de gesubsidieerde giftmengers stuk voor stuk noeste en uitgekookte jongens... die het Britse imperium al menige giftige dienst bewezen hadden... bogen er zich te vergeefs overheen. De gegevens waren kennelijk onvolledig. Want het resultaat dat ze boekte bleek niet vergiftig. Maar daar wist ik natuurlijk nog niks van toen ik die nacht thuis kwam. Het was vier uur toen ik eindelijk onder de wolk kroop. Ik was half dood van vermoeidheid... en was er op dat ogenblik echt niet toe te bewegen om weer op te staan. Zelfs niet voor geld en goede woorden. Boze woorden was natuurlijk van heel ander laken aan pak. Vooruit, Mr. Cox. Opstaan. Vlug. En handen omhoog. Hé, eh, wat? Ja, niet zo grof, vriend. Dat staat je helemaal niet, Mr. Gilmer. Toch komt het goed uit dat ik je zie. Ik heb een heleboel met je te verhapstukken. Maar hoe ben jij hier binnengekomen? Door het raam. Ik zit al drie uur op je te wachten. Waar is mijn paraplu? Hé, hé, hé. Jouw paraplu? Ja, kom nou eerst maar eens je nest uit. Met alle soorten van genoegen. Als je me niet zegt, ik je niet gewaarschuwd heb. Halt! Blijf staan! Waarom? Anders schiet ik. Daar geloof ik geen loor van. Ah. Uh. Precies, zo, kereltje. Dat zou je wel afleren, hè? Om zonder uitnodiging ergens op visite te gaan. Ik kon het niet over mijn hart krijgen. Wat niet? Om te schieten. Oh, maar ik kan dat best, hoor. En ik doe het ook, zodra je ook maar één beweging maakt, Gilmour. Eén verkeerde beweging. En dan ga ik toch iemand uitnodigen, als je het tenminste goed vindt, dan, hè? <lacht> Hallo, inspecteur. Hallo. Ik ben blij dat ik u nog tref. Ik heb hier een bezoeker die u wel zal interesseren. Ja, mooi. Dank u wel. Zie zo, mijn jongen, voor het geval er misschien iets aan je gezichtsvermogen mankeert... ik heb nu twee blaffers. De mijne en de jouwe. En aangezien ik een prima schutter ben, mag je zelf kiezen... of je door mijn rechter- of mijn linkerhand geperforeerd wilt worden. En nu voor de draad ermee. Wat verschaft mij de eer? Ik had helemaal geen kwaad in de zin, Mr. Cox. Geen kwaad? Maar je kwam wel met een pistool in de hand. Omdat ik niets voor een urenlang debat voelde. Ik had haast. Ik moet die paraplu hebben. Die had je toch al? Maar ik kon er niet meer over weg. Dat mechaniek. Ach ja, dat zit normaal vergrendeld. Je had de paraplu eerst open moeten doen. Ik moet die formule hebben, Cox, alsjeblieft. Die formule heeft Scotland ja. Wel Scotland ja dan op, vlug! Dat heb ik al gedaan. Laat ze dan opschieten en dat spul bereiden. Welk spul? Dat vergif? Nee, nee. Dat is niet het vergif. Dat is het tegengif wat er op dat blaadje staat. O ja? Het tegengif? En hebben jullie dat ook ontdekt, jij in je handlang? Nee, ik heb juist vertwijfeld geprobeerd om ze allemaal te waarschuwen. Och, nee, nou, nou, ben ik diep ontroerd, zeg. Heb je ze eerst gewaarschuwd en toen vermoord of omgekeerd? Mr. Cox, ik smeek u. Mijn leven staat op het spel. Als ik sterf, kan ik geen enkele verklaring meer afleggen. Laat u die formule toch naar een laboratorium brengen. Van wie is die formule eigenlijk? Van professor Talbot? Nee, van Jonathan Burns. Hij is de professor te vlug af geweest. Hij werkte bij hem op het laboratorium. En? En, en? Nou, daar heeft hij dat tegengif ontdekt... Helaas te laat. In ieder geval voor hemzelf. Want dat tegengif moet je binnen zes uur innemen, anders werkt het niet meer. Ach, daarom heeft Burns voortdurend op die paraplu voor mijn gezin gespeeld. Hij wilde mijn aandacht erop vestigen. Hij had die formule in uw paraplu verstopt. Hoe weet je dat? Omdat hij er toespeling op had gemaakt. Die wilde ik al controleren toen in het Alexanderpark. Maar u verzette zich. U begon terug te slaan. Dan was het dus jouw bloed op die knop. Ja. Ik heb je het leven gered, Cox. Ze wilde je ontvoeren dan vermoorden. Vertel nog geen onzin, zeg. Heb jij mij gered door mij een klap op mijn hersenpand te geven? Ja, het moest snel gebeuren. En intussen kon de professor Edmund Gate wel op zijn dode gemak ontvoeren. Waar heeft hij hem naartoe gebracht? Dat weet ik niet. Ik geloof dat hij hem tot en met gisteren in zijn kelder had opgesloten. Maar toen zijn ze al deur gegaan in mijn wagen. Die oude Buke? Ja. Die is verongelukt. Ben jij overigens wel eens in Schotland geweest? Nee, nooit. Ze hebben namelijk een kaart van Loc Mullerdock in je wagen gevonden. Dat is een meer in de Schotse Hooglanden. Daar, daar weet ik niets van, Cox. Ik heb met die hele geschiedenis niets te maken. Werkelijk niet. Je leugens klinken niet alleen glibberig, maar ook ongeloofwaardig. Gelooft u mij toch, Mr. Cox? Ik lieg niet. Doe, ik, ik kan niet meer. Ik, ik. Ik kan echt niet meer. Mijn god. Kil De man wordt er niet. Eens. Lijk bleek. Toen Kater arriveerde... zag het er naar uit dat wij de heer Gilmer... voor de verdere toekomst konden afschrijven. Hij werd onmiddellijk naar het ziekenhuis vervoerd. Kater liet dat spul halen... wat inmiddels volgens de formule van Burns was vervaardigd... in het Toxicologisch Instituut. Dat spoten de doktoren Gilmer scheurvoetend en onder protest in. Het was natuurlijk een waagstuk... Maar negen uur later was hij eindelijk weer enigszins aan de beterende hand. En inspecteur Kater kon hem een verhoor afnemen. Mr. Gilmore, zou u mij niet willen vertellen hoe het mogelijk is geweest... dat u, juist u, dat vergif hebt binnengekregen? Omdat je je er niet tegen beschermen kunt. Het is volkomen reuk en smaakloos. Het kan in iedere kop thee zitten. In soep, in je mondwater. Maar waarom? Waarom wilde men u vergiftigen? Omdat ik een obstakel betekende. Al een hele tijd. Aanvankelijk heb ik met de professor samengewerkt. Maar hm? toen is de moed mij in de schoenen gezongen. Samengewerkt? Houdt u toch op? Vertelt u toch liever de waarheid? U hebt hem gedwongen. Hij dacht een nieuw geneesmiddel ontdekt te hebben. Maar dat bleek een vergissing. Want een van zijn medewerkers werd erdoor vergiftigd. Toen u dat hoorde, zag u de kans schoon om de munt uit te slaan. Ja, ja, dat geef ik toe... Maar daarna, na die moorden... Moorden die u met Talbot beraamd Nee, nee, nee. Ik had alleen maar een vermoeden, meer niet. Alleen maar een vermoeden. Hm. Toen u die paraplu uit het huis van Mr. Cox ontvreemde... zat die formule toen al in de knop? Ja. Ik stormde mee naar het ziekenhuis... om te proberen Geneviève's vader nog te redden. Maar onderweg werd ik tot stoppen gedwongen. Door wie? Door Talbot. Hij dwong me naar huis te rijden. Net zoals u een paar dagen daarvoor gedwongen had... om Edmond Gate wel te ontvoeren... Toen Cox en Richardson hun eerste bezoek aan uw villa brachten, sleurde u Gatewell langs die geblindeerde trap naar de kelder. Gatewell slaakte een noodkreet, waardoor ze hem zijn gaan zoeken. Helaas te vergeefs. Nee, inspecteur, het was de professor die schreeuwde. Van schrik toen ik Gatewell plotseling zag. En u? Ik had er niets meer mee te maken. Huh. Omdat u zich toen al uit zaken had teruggetrokken. Waarom heeft u Scotland jaar toen niet op de hoogte gesteld? Dat was ik van plan. Door bij u thuis op ons te schieten? Ik heb alleen maar naar het licht geschoten. Ik heb het licht uit willen schieten. Ik wilde vluchten. Ik was bang, uh, inspecteur, doodsbang. Bang. Voor Geneviève, voor Edmund Gatewell. Wij verkeerden allemaal in gevaar. En tenslotte ben ik toch nog het slachtoffer geworden. U was nog dommer dan uw medeplichtige Talbert lief was. Daarom heeft hij u ook een portie gegeven. Waar is professor Telpen? Waar houdt hij Edmund Gate wel verborgen? Gelooft u mij, inspecteur? Die vindt u nooit. Die vindt u nooit. Waar is professor Talbot? Nu hier, dan daar, inspecteur. Nu hier en dan weer daar. De knappe Gregory Gilmer bleek doodsbang voor dokter Talbot... alias professor Talbot... Hij weigerde om ook nog maar iets te zeggen... zolang de professor niet bij de beul op het valluik stond. Hij gaf ook geen enkele aanwijzing... waar dokter Toblet zich zou kunnen bevinden. Nee. Totdat Paul Cox een idee kreeg. Hey, Cox, Rutherton. Wat komen jullie hier doen? Zitten jullie op mij te wachten? Heeft u een paar stevige schoenen aan, inspecteur? Ja, hoezo? Nee, nee, u hoeft uw jas niet uit te trekken. Ons vliegtuig start over drie kwartier. Dat kunnen we nog juist halen. Ze dus ben je krankzinnig geworden. Uw brave brigadier Collins heeft al voor tickets gezorgd. Wat heeft die onzin te betekenen? We vliegen naar Schotland, inspecteur. En maakt u zich maar geen zorgen, alle onkosten worden door koks betaald. Naar Schotland? Wat moet ik in Schotland? Kom, kom, inspecteurje, niet zo nieuwsgierig wezen. Gaat u nou maar gauw mee, we hebben nog maar heel weinig tijd. Chauffeur, hoe ver is het nog, naar Mullerdoc? Nog een minuut of vijf, sir. Is daar een logement of zoiets ergens? Nou, dat is niks, sir. Dat heb ik u toch al gezegd? Het enige wat er is, dat zijn de bergen, meer... en een randje van huizen en een paar hutten. Nou, ik moet zeggen, dat heb je mooi uitgezocht, Cox. Een paar hutten. Een paar hutten. Ik ben benieuwd of wij daar Talbot en Gate wel zullen vinden. Wat denkt u, inspecteur? Wat? En dat vraag je aan mij. Ik dacht dat jij zeker wist dat ze er waren. Kijk, inspecteur, dat is nou het verschil tussen u en mij. U denkt dat ik weet. En ik denk en dient ten gevolge, weet ik. Uh, neemt u me niet kwalijk? Uh... Goedendag, heren. Goeiedag. Goeiedag. Wij zoeken twee heren uit Londen. Ja. Kennissen, ja. Zo, zo. Ze hebben gezegd dat ze naar Loch Malladoc gingen. Ze houden namelijk van de stilte, hè? de bergen, de ja. meer. Ja, het is ook een prachtige omgeving hier. Ja, schitterend, ja. ja. Ik neem aan dat die kennissen van ons ergens een berghut gehuurd hebben. Weet u daar misschien toevallig iets van? Ja, twee heren uit de stad. Ja. Ja, ja, dat is niet zo eenvoudig. Oh, nee, waarom? Ja, omdat u daar niet met de automobiel kan komen. U zat te voet moeten gaan. Kort, Als die hierheen blijkt dat je me alleen maar tegen deze kale rots hebt opgezeuld... om van het romantische uitzicht te genieten... dan wurg ik je met mijn eigen handen. Dat beloof ik je. Geduld, inspecteur. We zijn er We zijn het direct. Hoe haal je het in van in je hoofd dat de professor Edmund Gate wel hier helemaal heen gesleept zou hebben? Oh, dat is heel eenvoudig. Omdat de politie van Windsor een landkaart had gevonden in het handschoenenkastje van Gilmers Buick. Waarmee ze hem samen waren gesmeerd, zoals u weet. Een landkaart van de omgeving van Loch Melladock. Wat draai ik toe? Ik had Gilman moeten vragen of die kaart van hem was. Dat heb ik hem gevraagd. En dat bleek niet het geval te zijn. Inspecteur, ja, ik al die hut ligt daar rechts, op nog hoogstens 10 meter afstand. Achter die vooruitspringende rotspunt. Aha. Daar komt rook uit. is geweest in. Daar woont dus iemand. Mooi, Collins. Jij blijft hier om ons rugtekening te geven, voor het geval dat nodig wordt zijn. Jawel, inspecteur. Heb jij een pistool, Cox? Ja. Mooi. Zullen we dan maar? gooit u opeens de deur met een ruk open. We mogen Gator's leven niet op het spel zetten. Goed, goed. Politie, handen omhoog. Niks. Niemand. Kom. Ah. Dokter Telbert staat u maar op. U staat onder arrest. Help. Huh? Hier. in De kamer hiernaast. Help u, me alsjeblieft. Dat is de stem van Gatewell. Oh, eindelijk. Eindelijk, ook als u wist hoe blij ik was. Dat u mij eindelijk gevonden hebt, ik... Cox, zorg jij voor Mr. Gatewell. Snijd die boeien door. Nou, ik de professor in de gaten. Professor Talbot, alias Dr. Toblet. Ik arresteer u op verdenking van moord meerdere malen gepleegd. Staat u op. Die ben nodig, inspecteur. Professor Delbert heeft zichzelf gevorst. Hij had ingezien dat zijn toestand hopeloos was. Collins! Jawel, inspecteur. Zoek eens in die hut. We hebben een draadbaan nodig. Misschien vind je iets wat ervoor gebruiken worden. Jawel, inspecteur. Zo. En daarmee lijkt de zaak dan wel opgelost. Inderdaad, inspecteur. Sensationele ontwikkeling in de moordzaak Paraplu. Uh, is het eigenlijk erg moeilijk om jezelf de handen te boeien, Mr. Gatewell? Wat nee. dus is dat er voor ons in. Talbot had mij de handen geboeid. En dat heeft Talbot gedaan. Oh ja? Zou u me dan ook even willen uitleggen... welke reden dokter Talbot heeft gehad om maar liefst vier moorden te plegen? Mr. Cox, alsjeblieft. Ik kan echt niet meer als u eens wist... wat ik allemaal heb doorgemaakt. Dat wil ik graag geloven. Ik geloof ook dat u me geen antwoord kunt geven op mijn vraag... waarom deze man die moorden gepleegd zou kunnen hebben. Omdat hij het namelijk helemaal niet gedaan heeft. Welke reden zou een onderzoeker kunnen hebben om zijn geldgever te vermoorden? Ja, neemt u mij dan als Cox? Dat sujet denkt ze nergens voor terug. Nog voor ontvoering, nog voor chantage. Daar was hij volkomen mee vertrouwd. Inderdaad, omdat hij zelf ontvoerd is en gechanteerd werd. Omdat hem hetzelfde lot dreigde als al diegenen... die er ook inderdaad aan hebben moeten geloven. Zijn laborant, Jonathan Burns. Zijn eerste assistent, Henry Smith. Hij was degene van wie u dat vergif gekregen heeft, nietwaar? U <laughs> bent stapelkrachtzinnig. En toen moest hij overreden worden omdat u geen andere manier wist om hem kwijt te raken. Ik begrijp niet waar u het over heeft. Hij was die derde man in die auto. De man die achter het stuur zat te wachten toen u met Talbot de benen nam. En Talbot moest wel met u mee omdat u hem chanteerde. Gilbert chanteerde hem. Gregory Gilmer. Ook. Maar die was het maar om betrekkelijk weinig te doen. U wilde alles. Het totale vermogen van uw schoonvader. Een hele tijd hebben wij uw vrouw Genevieve verdacht. Maar het was geen vrouw. Nee, het was een bijna vrouwelijke man. die al die angst en terreur gezaaid heeft. Een man die nergens in geslaagd was. Een man die alles wilde hebben zonder ook maar enige tegenprestatie zijnerzijds. En die man was u, Edmund wel? Waanzin. Complete <laughs> waanzin. Ik ben niet goed wijs om me zo te beschuldigen. Helemaal niet. Was tekenen niet een van uw hobby's? En nog een van uw hobby's was het vervalsen van brieven. Maar daarmee heeft u pech gehad. Uw vrouw heeft zich uw handschriftverzameling toegeëigend. Dat zat u niet zo lekker, hè? En u hebt hem niet meer teruggevonden. Zelfs niet nadat u uw vrouw een verdovend middel had gegeven om er rustig naar te kunnen zoeken. Geneviève stond er namelijk op dat u hem niet meer zou vinden. Zij stond er niet alleen op, nee, ze lag er zelfs op. Ze had hem namelijk verstopt onder haar matras. Inspecteur, de professor. Ja, wat is er mee? Hij leeft toch? Hij heeft daar net even zijn ogen open gedaan. Vooruit, Collins. Zorg dan dat hij zo gauw mogelijk beneden in dorp komt. Vandaar moet hij zo gauw mogelijk met een helikopter naar Londen worden getransporteerd. Hoor je dat? Geet wel. Ook dat is niet gelukt. De man die jij maandenlang gechanteerd hebt... zal nu toch tegen je kunnen getuigen. Het is begrijpelijk dat hij zelf niet meteen naar de politie durfde te gaan... want voor rekening had hij dat vergif ontdekt en ontwikkeld... wat Monsieur La Haye in Parijs het leven had gekost. En dat ging jij gebruiken om de weg vrij te maken... naar het miljoenenvermogen van de Lefebvre's. Want zelf bezit je niets meer wanneer Genevieve van je gescheiden is en met Gilmour trouwt. Dat zal ze nooit. Nooit. Dat kan ze niet meer. Die droom is vervlogen, want hij toont. toont. Nee, Mr. Gatewell. Gregory Gilmour leeft nog. En professor Talbot blijft ook in leven om tegen je te getuigen. Net zoals dat zogenaamde schrift... met formules van Jonathan Burns tegen je zal getuigen... omdat jij het in je eigen handschrift hebt gekopieerd. Pas op. als zijn hand vast. Hij wil dat innemen. Zo. Het draait nog aan toe. Dan had hij ze bijna onder onze ogen vergiftigd, Mr. Cox. En dan had u de schone Geneviève voor nog een sterfgeval moeten troosten. Het spijt me, inspecteur. Maar de schone Geneviève zal vast en zeker haar hele leven geen woord meer tegen me zeggen. Uh. Uh. Ik kom al, ik kom al. Oh. Met Cox, met wie spreek ik? Hallo, hm. met Geneviève Gatewell. Oh, is fijn dat je belt, zeg ik. ik wil wilde je juist wat vragen. Oh ja, wat dan? Hoe laat is het? Half twaalf morgen. Oh, nou, hey. goeienacht nacht, maar weer. Hé, hey, wacht, hallo, hallo. Met, met wie zei je? Met, met Geneviève, hè? Ja. Wat heb je, Paul? Mankeert je iets? Ja, nachtrust. Ik ben doodop. Ik heb twee nachten al niet meer geslapen. Oh, arme stak. <laughs> maar ik geloof dat er twee dingen zijn om mij weer in het land der levenden terug te roepen. En dat zijn? Geflambeerde fazantenborst. En jij, Geneviève. Waarom lig je dan nog in bed? Waar wacht je op? Wat? Uh, heb ik dat goed verstaan? Wil je echt met mij gaan lunchen? ja. Die geflambeerde vazantenborst had ik toch nog van je te goed. Haha, <laughs> Geneviève. Ik, ik vlieg over een half uurtje in de Savoy. En ditmaal zonder mankeren. Tot zo. Geflambeerde fazantenborst. En Geneviève. De paraplu van Tante Bertha was het zevende en laatste deel van de hoorspelserie. Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Cox van Rolf en Alexandra Becker. Vertaling: Alfred Tijder. De rolverdeling was als volgt: Paul Cox, Luc Lutz. Thomas Richardson, Paul van der Lek. Gregory Gilmore, Frans Somers. Geneviève Gatewell, Fee Sierone. Edmund Gatewell, Bert Dijkstra. Inspecteur Carter, Huip Urizant. Mrs. Chanders, Dogi Rugani. Brigadier Collins, Willy Ruijs. Een landbouwer, Jos van Turenhout. De regie had, Dick van Putten. Ja, klaar? Zijn we helemaal klaar? Nou, dit was het laatste deel van Mijn Names Cox. Heb ik nu ook wel even mijn buik vol van, hoor. Kijk, Paul Vlaanderen er mag dan nog ouder meuk zijn en gedateerd. Ik heb gewoon het idee dat die verhalen... Iets beter zijn? Meer actie? Ik weet het niet. Nou, laten we even ontgiften met iets uh, lekker moderns. Jamie Woon. Uh, ja, dat was uh, Laurens die nog um, vorig jaar oktober... toen hij nog regisseur was hier... in een van zijn laatste uh, Nieuwe Meukenhoekjes... Jamie Woon uh, aan mij liet horen... wat hij eigenlijk al voor de zomer had willen doen... Om maar even aan te geven dat die jongen wel een neus heeft voor wat nieuw is en zo. Maar goed, um, hier komt uh, het toepasselijke night air. Hoe is het alweer licht aan het worden? Nee, toch? Ik had het niet zien. Lekker. Jamie Woon. Uh, we houden het hip en modern met het Engelse clubje met de belachelijke naam die ze verzonnen tijdens een lunch in het museum: Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Die enormous extinct dinosaurs. Eigenlijk vind ik het behoorlijk middle of the road, toch? Ja, dan heb ik nog veel liever die country meuk van uh, DJ-ingenieur Van der Molen. rebel, Johnny Purchase soul and gamble with death. the rebel. Wedding, Johnny, wedding, Umar. Wedding, Johnny Umar. Johnny Umar. Johnny uh, Umar. Hey you now, you better listen to me, every one of you. <coughs> We've got a lot, a lot, a lot, a lot of work to do. <coughs> Forget about your... Oh the mm- Then I kick my blues off with a barefoot bow You just can't go wrong Now the big toes can make it to the two-toe And the two toes can make it to the three-toe And the three toes can make it to the four-toe And the four toes can make it to the five-toe And the five-toe, that's a live toe And away we go! Song. Cause when I kick my shoes off and I kick my blues off, with the barefoot battle, you just can't go wrong. How the big toes connected to the two toes. And a two toes connected to the three toe, And a three toes connected to the four toe, And four toes connected to the five toe, And a five toe That's a live toe. What's a live toe? That's a jive toe. What's a jive toe? A jive toe? A jive toe? That's, That's a drive toe. toe. The way we go, I want a barefoot ballad, yeah. Barefoot ballad, won't you play for me? Play for who? Play for him. Play for her. A barefoot ballad song. Nou, het uurtje is bijna om. Zo dadelijk ga ik aan mijn allerlaatste uurtje radio van dit seizoen beginnen. En daarna zullen de heren Axel uh, van de Ende en Martijn uh, Grimmies de boel hier een aantal weken overnemen. Ik heb het even uitgerekend. Uh, we sluiten hier het 992ste door mij gepresenteerde uurtje nachtradio af. En het duizendste uurtje, dat zal dan zijn, hij is een wederdienende natuurlijk, in de volgende ochtend van 19 september tussen 4 en 5 uur. Nou, ik ben benieuwd wie dat onthoudt en mij dan gaat feliciteren. Hm. Five blind boys van Alabama.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 Everybody's worried hey, about that atom bomb hey, hey. No one seems worried about the day my lord shall come You better set your house in order me He may be coming soon And he'll get like an atom bomb when he comes